Met de politie heeft vier neet die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous. In de VS werden 16 mensen gearresteerd. In Groot-Brittannië is de enige verdachte een minderjarige. Over de identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend. Anonymous zat onder meer achter de cyberaanvallen op de creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa. Die weigen de transacties te verzorgen voor de klokkenluidersite Wikileaks.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 Het weer vanochtend droog, maar vanmiddag buien en dan mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOE. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen ze op de A8 richting Amsterdam verknopend Koenplein 3 kilometer. En op de A9 Alkma Amstelveen verknopend Raasdorp 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 ZFM. ZFM antwoord. ZFM antwoord 106.9 FM. ZFM. Let's boom, jij simt akkoord. Alô, jubila me a fericira Alô, alô, zegt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 your man? Are we all man? What are we all looking for? Someone we just can't ignore. It's Be your ritme van Zandvoort ook op tv. Zfm, Text TV op kanaal 45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 106.9 FM. Yeah, yeah. Asha. Asha.